Magische woorden. Waar, je, waar ik jarenlang niet, nog geen 10% van gepakt heb. Ik vind het echt magisch. En ik hoop iets van die magie door te geven samen te openen. En daarom ook dat gebed om wijsheid van de Heilige Geest. Want dat reikt boven onze pet. Maar bezig met deze, met deze woorden. En bezig met een... een, een, een kwam ik op een andere insteek, geholpen door, altijd geholpen door wijsheid van anderen in, in, in boekvormen, dit verband, die ik kreeg van Gerbram, de predikant van, van hier. En dat heeft mij, het maken van die preek als ook het over nadenken, heeft mij gebracht in een andere setting tegenover de tomaat. Zo je wilt. Ja, en tegenover de Gerbra. Moet ik hem ook altijd verplicht noemen hier, Morgens. Gesponsord. Uh, dus. <lacht> en misschien was je er al lang, beleefd opnieuw de vreugde daar dan in mee. Want de tomaat en de gebra en de klank van de muziek bestaat in Jezus. Door Jezus en voor Jezus. En dat is zo magisch wat je me met uitdrukt met wat voorzetsels, dat we daar samen in willen duiken. Maar echt waar, ik ben opnieuw gaan kijken naar mijn nemen van de fiets dan wel het nemen van de auto. Mijn verhouding ten opzichte van de schepping krijgt een soort review en dat is nooit verkeerd. En uh, wat daar ook weer bij geholpen heeft is het volgende filmpje wat mag uh, starten en, als ik, en ook mag stoppen. Nou, we beginnen met starten. Het is zeven van zeven, dus dit is nou volgens mij de tweede die we hier pakken. Uh, dit was de zesde, de zevende komt, die laten we rusten. We komen nog een keer weer. Maar dit was nummertje zes. Kun je hem nog, kun je terugspoelen? een keer weer even stop met de hemel. En dan mag je ook stoppen bij die zesde. Er zijn echt een paar mooie gouden zinnen in over een opleiding. Geen ticket, maar een opleiding. Nog één keer. Als Daniel, Daniel toch hè? Ja, als Daniel zover is. Hoe, hoe zit jij, hoe is jouw verhouding met de tomaat, hoe is jouw waardering voor de aarde, voor de schepping? Heeft hij een lage prioriteit, geen prioriteit, een hele hoog, hoe zit dat met Jezus? Hoe is zijn verhouding? En ik, ik denk, maar we kijken naar mezelf, dat er meerdere opties zijn. De ene optie is, het heeft een bijzonder lage prioriteit. Natuur, milieu, tomaten, natuurlijk is het wel, natuurlijk is dat wel belangrijk. En natuurlijk vind jij en vind ik dat ook wel belangrijk. En vind, vind dat, je deze dat ook wel belangrijk. Maar het heeft gewoon een, een lage prioriteit. Er zijn, er zijn veel belangrijker dingen in het leven, toch? We kunnen ook een andere positie hebben dat eigenlijk nauwelijks prioriteit heeft. En dat kan ik makkelijk zeggen met, de, met deze zin. Het gaat God niet om zeehonden, maar om zielen. Toch? Het gaat God om het redden van mensen en niet om het redden van dieren. Oké? Okay? Klopt dat? Beide posities. Een lage prioriteit of geen prioriteit. Eerst even kijken hoe het zit. Hoe zit het met jezelf? Draait het God om zeehonden of draait het God om zielen? Maakt hij zich niet zoveel druk om vervuiling in het milieu of is dat voor hem ook een hoge prioriteit? Als we kijken waar we samen cultureel vandaan komen, is dat de Griekse filosofie. En voor de mensen die hun lessen op de basisschool in Griekse filosofie vergeten zijn... Met plezier, met plezier, echt. Want het zit in onze genen. En wat is dat? Dat is dat eigenlijk als je naar een mens kijkt, het in principe niet draait om de buitenkant. Maar het eigenlijk draait om de binnenkant. De Griekse filosofie is eigenlijk de filosofie van de gekerkerde ziel. Dus de ziel zit in de kerker. In sommige gevallen in een hele mooie kerker. Kijk naar mijn... Geweldig lichaam. <lacht> is sommige gevallen in een wat minder strak. Maar, de, maar het, het, het, het zit eigenlijk is sterven een bevrijding. De ziel gaat los uit zijn lichaam en is eigenlijk daar waar hij zijn moet. Dit is, niet God, dit is gewoon Grieks filosofisch gekleurd. Maar als je kijkt naar eigenlijk alle godsdiensten. Boeddha is hetzelfde. Het draait niet om het lichaam, het draait niet om mooie dingen, het draait niet om... Maar eigenlijk gaat het helemaal op in het, in het niets. Dus heel veel geloven draaien om, zeggen eigenlijk tegen jou... Het gaat niet om dit, om het nu, om het concrete. Maar het gaat om iets diepers, iets hogers, iets mooiers, iets verders. En dat heeft zijn impact op het christendom in hoe we zulke versen lezen, dan heeft ze een impact hoe wij leven met Jezus Christus. Dat kan er zomaar toe leiden dat wij denken, ja dit doet er ook niet zoveel toe, als ik maar van God haal, als ik maar verbonden ben en de rest van het leven, laat ook maar. We kunnen nog twee kanten uit in de Griekse filosofie. De ene kant is dat je een hele hoge waardering voor het lichaam hebt. Het doet er wel niet toe, maar je kunt er wel heel goed van gebruiken. Je kunt er mee genieten. Het helpt je er te komen. Het helpt je in dat, bij je binnenste te komen. Dus dat kan. Een hele hoge waardering voor genieten, voor lichamelijke dingen. Of je zegt, eigenlijk moet je juist afstand houden. Je moet zo ascetisch, zoveel mogelijk leven van onthouding, zo weinig mogelijk dingen aanraken, zo weinig mogelijk dingen genieten. Want door dat genieten word je alleen maar meer naar het, naar het um, concrete toegetrokken. Naar, het, naar de materie toegetrokken. En je moet juist los van de materie. Omdat wij willen leven als gezel, als leerling van Jezus, in zijn voetsporen verder, stellen we onszelf die vraag, waar zitten wij? Waar zit ons denken? Is het niet heel gauw herkenbaar als ik zeg, het gaat toch eigenlijk ook om bidden, bijbel lezen? Ja, wat heb je eigenlijk nog meer? Liefdevol met elkaar omgaan. Als nou de kern van de zaken is, is het toch dat jij houdt van Jezus. En dat jij dan een lichaam hebt. Is dat belangrijk? Hoe belangrijk is materie in christendom? Zou je kunnen zeggen. Hoe, hoe dicht hangen we aan tegen de griekse filosofie? Of is het een totaal andere benadering? Nou alleen al het simpele feit dat we langzamerhand weer dichter met de herfstkleuren tegen kerst aangaan, zou ons al beter moeten leren. Want immers, het jongetje, Jezus, is mens geworden. Heeft materie in zich opgenomen. Is tot en met nu materie. Laten we, laten we doorkijken naar deze magische woorden. Dit gaat over Jezus. En, en dan moet je maar kijken hoe dicht hij bij de Griekse filosofie en hoe dicht dat bij jouw manier van leven aanzit of hoe ver het er vanaf is. Jezus is beeld van God. Ben jij ook, maar Jezus ook. En om dat iets helderder te maken zou ik je willen vragen om het volgende te doen. Als het bliksemt buiten, het is donker... En er komt zo'n bliksemstraal. Bedenk nou even niet dat, de, dat die bliksem uh, een vonk is die tf, nogal vergroot is. Maar bedenk even dat het net is alsof, alsof hier, het is donker, alsof even het gordijn open gaat. Eventjes. Dus een bliksem is niet een vonk, maar een bliksem is dat eventjes, even het gordijn open en dicht gaat. Kun je het voorstellen? Dus dan is een bliksem niet een verschijnsel hier, maar dan heb je door die bliksem, kijk je even naar binnen. Snap je dat is Jezus. Door naar hem te kijken, kijk je even naar binnen. Heb je even een kijkje hoe God het bedoelt. En wat is dan Grieks filosofisch, dat je de hemel binnenkijkt en daar iets machtigs, iets groots, iets alomvattends, iets luisterrijks, iets, iets geweldigs, iets ik ben weg, ik besta niet meer, wow. Dat ziet. Maar wie is nou, hoe is Jezus nou beeld van God? Hoe is hij nou een stukje van die hemelse werkelijkheid? Kijk maar wat je ziet. Kijk maar wat je ziet toen Jezus 25 was. Wat zien wij? Nou, dit is een vraag voor... Uh... Zesjarige en ouder. Wat, wat zien we als je, toen Jezus 25 was? Ja, precies. We zien een Timmerman. Dus als God met zijn beeld iets laat zien. Dan zie je iemand in de bewaking. Heel gewoon. Die zijn werk doet met plezier. Ook in andere dingen, natuurlijk. Maar, maar die ken je allemaal wel, dus je hoeft niet op te roepen. Maar als Jezus beeld van God is, dan is het flapperkerst. En wij ook beeld van God zijn. Dat je dus gewoon morgen lekker aan de slag mag, als je niet werkloos bent, wat heel vervelend is. Dat je dus gewoon je klus weer mag doen. Dan is dat kennelijk de hemel op aarde. Geen ticket om later in de hemel te komen, maar een opleiding om die hemel hier op aarde mee te maken. Een nieuwe hemel die op een nieuwe aarde terechtkomt. Dan is iedere ademhaling, iedere slaap, een voorbereiding, een opleiding, een je in staat stellen om die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, juist voor al die nieuwe aarde, want die nieuwe hemel komt op die nieuwe aarde, hier mee te maken. Ik loop er was vooruit, ik realiseer me, maar we lezen dat maar samen door. Want wat is er met deze timmerman aan de hand, deze beeld van God, deze, deze timmerman? In hem is alles geschapen. Alles. Dus in Jezus is werkelijk alles tot stand gekomen. Kijk om je heen. Kijk naar de druif. Hoor, doet je het? Hoor de fantastische klank van het. Uh... Weet je wat er gebeurt? Weet je, wat, weet je wat er gebeurt als je dit loslaat? Wat dan? Je hebt gelijk. Het feit van zwaartekracht is niet maar zwaartekracht omdat zwaartekracht is als een gegeven waarvan God ook denkt lastig die zwaartekracht. Maar zwaartekracht is een gegeven wat in God geschapen is. Het zichtbare en onzichtbare. De liefde die je voelt voor je vriend, nee, de liefde die je nog niet voelt, de liefde die je nog niet voelt voor je vriendje, is, is zichtbaar in onzichtbaar. Fantaseer, ga, ga met deze verse op bed. En, en hoe zit dat dan? In hem is alles geschapen, het zichtbare en het onzichtbare. Alles is door hem en voor hem geschapen. Ja, ik denk dat gooi ik me in mijn bed. ik snap het niet meer. Laten we toch maar iets vastpakken, vind je niet? In hem geschapen. Het is, hij was er zelf mee bezig toen die zwaartekracht kneden. Toen die klankkleuren. Toen die geuren. Toen die tastpapillen, smaakpapillen ontwikkelde. Daar was Jezus Christus zelf mee bezig. Het is door hem geschapen. En ook nog eens een keer. Het is nog eens een keer voor hem geschapen. Op twee manieren voor hem geschapen. De ene manier voor hem geschapen. Van, uh, doe do, do, do het maar, het is, het is voor jou. Al, alsjeblieft, dit heb je. Maar dat betekent ook dat het ook voor je is. Van, het is een cadeau voor jou. Het is, het, het is ten gunste voor Jezus en ook als cadeau voor hem gemaakt. Hè? N -n Niet gewoon mee. Wijze woorden moet je eigenlijk indrinken, moet je eigenlijk open gaan en sponsoren en denken: oké, okay, in de Timmerman, die we als beeld van God zien, is alles geschapen. In hem is het geschapen het is dus niks buiten hem, door hem, hij heeft het zelf geopereerd, en het is ook eens een keer voor hem geschapen. En dan, dan, dan gaat het over alles. Ik zal nog een paar dingen doorlezen. In hem is alles geschapen, alles in de hemel, alles op de aarde, het zichtbare, het onzichtbare, vorsten, heersers, machten, krachten, zwaartekrachten hebben we al gehad, alles is door hem en voor hem geschapen. Maar kijken, bekijken. Hij bestaat voor alles. En alles bestaat in hem. We hebben het over Jezus Christus, de Timmerman. Die stierf en weer opstond. Dan is er een bijzondere band tussen deze Jezus en jullie en mij. Hij is het hoofd van het lichaam de kerk. Hoofd. Lichaam speciale, sowieso is, is alles verbonden met Jezus. De, de, de tomaat en de klank is verbonden met Jezus. Want het bestaat in Hem, het bestaat door Hem, het bestaat voor Hem. Dus één groot gebalanceerd, gebouw, groot gebalanceerd geheel in Jezus Christus. Voor Hem en door Hem. Maar daarbinnen is er nog een speciale verbindenis tussen Hem en de mensen om Hem heen. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. En in hem heeft de volheid willen wonen. En met de volheid wordt bedoeld, zoals de hele schepping, aarde, kosmos, zon, op de een of andere manier in Jezus Christus bestaat, bestond, maar nog steeds bestaat, er voor hem is en het door hem is, zo heeft van de andere kant ook God zelf, de volheid van God, in hem willen wonen. Ben je er nog? Dus alle kosmos, alle materie, echt alle denkbare en het ondenkbare moet ik erbij zeggen. Zichtbaar als dit bestaat in Jezus en God heeft gezegd: ik kom in Jezus wonen. En God heeft gezegd: ik kom in jullie wonen, want er is. Geen breuk meer tussen jou en mij. Jezus, deze Jezus, deze persoon, deze timmerman, deze man aan het kruis heeft alles met zich verzoend. Kan ik volgende? Moeten we hier niets over zeggen? Begrijpen doen we toch niet, hè? Moet ik nog iets... iets, iets want anders ga ik de volgende stap doen. Moet ik iets nog hierover zeggen? Annemiek, komt niet? Want de vorige keer zei jij... Ah, ik had wel iets willen zeggen, maar dat... Oké. Okay. Ja, het kan soms helpen, hè? Want ik zit in mijn eigen weer. Het kan soms helpen dat ik een vraag van jullie krijg om... Oké, okay. wat is dan de volgende stap? Dus dit laten we voor wat we ervan begrepen hebben, voor, voor hoe ver we kunnen navoelen. La, laten we, nemen we dit mee naar de volgende stap. Um, hoe is dan ons wereldbeeld? Dat doen we. Nee, toch ik dat gelijk. Ik voel me even de onderwijs die zegt van, dat, dat willen we niet doen de volgende stap is om, wat is nou het wereldbeeld wat ons past wij weer terug wij leven als vind je dat niet iets fantastisch dat je leven mag als gezel van deze timmerman in wie alles door wie alles die die hele schepping op een of andere manier niet begrijpen maar de meester die timmerman is en die alles in zich heeft, in wie God ook heeft willen wonen, dat wij dan nou mogen zeggen, oké okay meester, oké okay meester, ik leef als uw discipel, ik leef als uw volgeling, ik leef als uw gezel. En op het moment dat jij die buiging naar beneden maakt, zegt hij, hé, hé, hé, ga eens echt opstaan, We kijken elkaar in de ogen. Ik ben je broer, ik ben je meester, maar we kijken elkaar wel aan en, en lopen rustig in mijn voetsporen. Hoe opereren wij dan in de voetsporen van de meester? Wat is zijn wereldbeeld en wat is ons wereldbeeld? Nou, volgens mij kunnen we eigenlijk vrij snel inkoppen. Lichaam en geest kun je onderscheiden, maar het is niet te scheiden. Kijk maar naar Jezus zelf. Hoe lang is het gescheiden geweest, lichaam en geest? Ja, drie dagen. Ja. En daarna kwam die Geest van Jezus, weer terug in zijn lichaam. Is hij beeld van God, lieve mensen? En laat hij zien, dit is niet goed. Dat lichaam en geest gescheiden is. Dit hoort van eeuwigheid bij elkaar. Of wat vertelt ons dat? Dat vertelt ook dat lichaam er dus 100% bij hoort. Dat geestelijk en lichamelijk wel te onderscheiden is. Nee, wel te, te onderscheiden is, dan moet ik het zeggen. Maar niet te, te scheiden moet worden. Daarom, daarom de titel Stop met de hemel, begin op aarde. Die 30 jaar dat Jezus, laten we er 20 jaar van maken, dat Jezus vanaf zijn tiende tot zijn dertigste echt heeft lopen klussen, is niet maar een periode die Jezus door moest omdat hij later aan de kruis moest en dat moest verzoenen. Nee, die 20 jaar is een periode waarin hij liet zien als beeld van God, this is his life. Zo doen we het. Gewoon werken. Natuurlijk is er nog een brok waar we het gewoon over gaan hebben aan negatieve dingen die niet zo bedoeld waren, aan op je vingers slaan, en dan vloeken wat Jezus niet gedaan heeft. Het eerst op zijn vingers slaan misschien wel, het vloeken niet. Dus natuurlijk deed hij zijn vak op een speciale manier. Maar als hij het beeld van God is, laat hij ons zien, ook in die 20 jaar. Dus ook als je morgen vroeg weer denkt van, oh, oh de wekker geen gat voor mij een uur te vroeg of twee uur te vroeg, dat je van, nee, mijn, mijn opereren, mijn doen van vandaag, mij weer opstaan, sterker nog, geniet je wel van je eigen lichaam? Of is het eigenlijk meer een instrument om, dit kan echt alle kanten op gaan, omdat het zo dicht bij de kern is, maar geniet je wel van je eigen lichaam? Ik, ik loop regelmatig therapie, om een beetje in balans te blijven, is dat niet verkeerd voor de mensen, heb ik nooit gedaan, echt een keer doen. Wat ik soms dan bekijk, opdracht mee, altijd rennen, altijd snel, opdracht mee om zeg maar een kwartier te doen tussen deze afstand en die tafel, uh, die stoel. Een kwartier, hè? En je weet niet hoe langzaam je moet lopen. Maar wat leert het mij? Dat ik spier heb, dat ik knieën heb, dat ik heup heb, dat ik een rug heb. Het leert me mijn lichaam te zien. Bijvoorbeeld, hè, een van de vele. het leert me ook wat kalmeren. Ken je je lichaam? En niet zo van mooi of lelijk, maar dit ben jij. Dit heb jij. Hier besta jij in. Als je bang bent, heb je handen. En als je blij bent, heb je handen. En dan voelen ze, en dan kunnen ze dingen doen. En dan kun je iets vastgrijpen, je kunt iets omhelzen. En dat is niet allemaal wat eigenlijk niet bij God hoort. Dat hoort 100% bij God. Dat is 100% koninkrijk. Terecht zegt onze spreker: hier klussen met je poten in de klei. Dat spreekt mij als Noordeling erg aan. Oké, okay, met je poten in de veen. Terwijl je auto rijdt, terwijl je iemand voorlaat in het verkeer, terwijl je achter je beeldschip zit te programmeren, terwijl je bezig bent met die materie, met dat wat God geschapen heeft. Bouw je aan zijn koninkrijk. Is dit uh, iets nieuws? Nee, kijk maar naar de volgende tekst uit het Oude Testament. De grote waardering die God heeft voor dieren, voor planten. Als je onderweg toevallig een vogelnest vindt, in een boom of op de grond, een nest waarin een vogel op haar jongen of haar eieren zit, dan moet u het moederdier zelf ontzien als u het nest mocht uithalen. Dan kun je zeggen, nou, nee, u heeft vanmorgen eieren ei gehad. Dus, ja, zie je wel. Ja, dus we hebben allemaal het nest uitgehaald. hè? Dan niet denken van, ach, het nest, dat doe je niet. Het nest ja, dat hebben we allemaal gedaan. Toch? Nee, ook niet allemaal, maar als doe je deze week gegarandeerd. Iedereen eet deze week een product van ei. Maar wat je dan niet moet doen, is gelijk ook denken van, hé, hey, wacht eens eventjes, ik heb hier ook de eend of de kip vast, kop eraf, meenemen. Mag ook vast wel een keer, maar de regel is, laat nou, laat nou die, laat nou dat beest. Nou, nou denken sommige productieve mensen, tuurlijk, want die maakt een nieuwe eieren, klopt. Maar God houdt van balans, niet van uitroeien. Dit is God zelf, die zijn tien geboden heeft gegeven. Hé, hey, er is er eentje van. Let even op mijn kip. Want ook die kip bestaat in Jezus. Sommigen weten u dat, dat, we, dat mijn vrouw een kwartel eierenhandel heeft, wat een gunst is van Afrika. Waarvan we altijd wel zeggen, nee, tegen Afrikaan, nee, we willen die dieren niet in legbatterijen hebben. Want dit helpt toch weer om beesten met respect te behandelen. Ik, ik was met Gerber aan het skypen en ik, zei, ik had het boekje van hem gelezen, ik was door die tekst heen gegaan en, en ik zag opeens, ik zag, ik merkte de liefde van Jezus voor, voor gras. De zon schijnt er weer overheen en er is zijn zon. Ik merkte de liefde van Jezus voor die prachtige schepping die in hem, door hem en voor hem bestaat. En ik denk, s'avonds dacht ik, oh wacht, gouden auto pakken en even naar de kerk. Echt, dat was een vervelend woord. Want ik had geen. Het was pure luiigheid waardoor ik de auto wilde pakken. Ken je dat? Niet, hè? Schijnheil. Het was pure luiigheid. En ik denk. Als ik nu gewoon. Ik las ook het boek hoor, dus er stond er ook in. Maar ik denk, ja, als ik nu gewoon de auto pak. En vanwege hem, dat ik geen zin heb, gemakzucht. Even daar wat CO2 de lucht in blaas... Hoe respectvol ga ik dan om met dat wat Jezus, waar die zuinig op is? Ja, dus dan toch maar de jas aan en de fiets. Die ene keer. Maar mijn bewustwording is anders geworden. Omdat ik de schepping niet meer, kom op, we komen uit het noorden, dus velden heb je voor graan, braaklig is echt, product, product, productie, productie, toch? Ja, misschien wel geen productie, misschien wel braakliggen, misschien wel zonder geiten willen, sokken, sokken te willen worden. Echt, echt meer oog voor het prachtige gebouw van die schepping. Al zo lief heeft God ook de tomaat. Ja. Ook de klank. Ja. Ook de geur enzovoorts. Want er is in hem... Jezus en door hem en voor hem geschapen. Niets bestaat er, of het bestaat bij hem. Ik zal niet zeggen dat het niet ook problemen oplevert. Altijd zo, als je in de mysterie denkt, denk je, maar het kwaad dan. Het kwaad is vreselijk, maar het kwaad gaat niet buiten hem om. Het is vreselijk gederailleerd en ontspoord. En juist daarom zegt Jezus, ik klap die wereld niet in elkaar, maar ik maak de wereld nieuw. Ik maak de wereld nieuw. Ik maak dat deze aarde door kan bestaan. Dat gaat zo niet goed, hè? Ik maak dat deze aarde door kan bestaan. Ik, kom, ik word zelf wel een stukje aarde. En ik blijf een stukje aarde. We hebben nu een stukje lichaam in de hemel, hè, Jezus? Een stukje aarde is al in de hemel. En ik kom opnieuw op deze aarde. om die aarde te laten zijn zoals ze ooit bedoeld was in het paradijs. Is dat niet schokkend? We zijn we bijna klaar nu? Vijf minuten. Ik vind het echt schokkend om te bedenken dat. als alle insecten van de aarde afgaan. Ik heb het volgens mij voorbeeld vaker gebruikt, want hier gaf iemand toen een antwoord. Als alle insecten van de aarde afgaan, wat, wat betekent dat? Het leven stopt, hè? Wat betekent dat als alle mensen van de aarde afgaan? De schepping, precies, de schepping floreert. De schepping floreert. Dat kan toch niet? En wij zijn beelddragers van God. Ja, dat zijn we. En Jezus heeft zelf in die groep mensen, ik denk dat de industriële revolutie, dat dus de laatste honderd jaar, dat dat voor Jezus gewoon gruwel was. Ik ben blij met alle computers en machines en auto's, dat vind ik helemaal fantastisch. Maar ik denk dat de gevolgen daarvan aan de industrialisering en de, nou ja, de hele slechte, dat dat, dat dat voor Jezus niet... Nee, wat dat gaat niet goed. Ja, ik vind het mooi dat er een mooie nieuwe citroën is, maar ik vind het niet, ik vind het niet erg mooi dat er nu ook zo'n hoop uh, vuil in de lucht is. Dus hij is bezorgd over zijn... Hij is bezorgd. Hij houdt van, zijn, hij houdt van jou, absoluut. Maar dat is vaak genoeg... Hij houdt ook van zijn schepping. Moet er nou wereldverbeteraar worden... Wel even nuchter, maar ik zou zeggen, ja, in de voetsporen van Jezus. Want als er één grote wereldverbeteraar is geworden, is dat Jezus geweest. En wat deed deze beeld van God? Hij deed zijn vak goed. Kunnen we allemaal. Nou, we, we, we, we zullen maar stoppen met een plaatje, dat helpt meestal het best. Het is, eerste, het is de eerste keer dat ik deze preek uitvend. Dus wat je nu mee maakt, maakt u tegenover de rest altijd mee. Maar ja, dat voor een deel, maar het heeft ook te maken met de, voor mij toch wel nieuwheid van de benadering. Uh, ja, wat doet Jezus dan als beeld, als bliksem, hè? als iemand die effe God laat zien? Wat doet hij dan? Dan bliksemt hij niet, maar dan zegt hij, weet je wat, heb je een stukje vies voor me? Dat was de vraag van Jezus aan de discipelen. Heb je nog een beetje beleg? Hebt u nog enige toespijs? Voor de mensen die de vorige vertaling goed kennen. En dan heeft u blijkbaar later zelf al de toespijs liggen. Maar heeft dat kring toch nodig? Jullie stad was fantastisch. Maar hij zegt, barbecue. Dat is leven. En dat is niet maar we barbecuen om met elkaar een betere gemeente te zijn... maar we gaan Jezus kunnen dienen. Nee, ons barbecuen is Jezus dienen. Ons rode kool snijden is de Heer dienen. Ons fietsen in plaats van autorijden... soms en effe genieuzeerde kan aanbidding zijn. Aanbidding zit in veel meer... dankjewel Bettine, je doet het altijd weer fantastisch... maar aanbidding is meer dan Bettine. Nee? <laughs> we hebben got een issue... Is, is meer dan muziek en dans en gebed en, en allemaal van die geestelijke dingen. Aanbidden is ook gewoon de bladeren toch maar weer van het plaatje af, paadje afvegen. Anders glijdt er iemand uit. Aanbidden is met... Nou ja, moet, moet ik het invullen? Nou ja. Een voorbeeld wil ik wel laten zien. Uh, laat de plaatjes maar zien, dan kan ik er best iets bij vertellen. Een voorbeeld wat... Uh, een termietenheuvel. Een termietenheuvel, leven van, even een zo'n zo prachtig verhaal waarin je Jezus ook weer helemaal, is op de termieten helemaal losgegaan volgens mij. Een termietenheuvel, je kent ze wel hè? Die hoge, niet die kleine, maar echt die, die, die kunnen hoog worden hè? Ja, kennen we ze? Even, even ja knikken. Want, ja, nee. Niet in Nederland, maar in Afrika heb je zulke stenen bulten. Echt van steenhard. Als je het tegen aanschopt, doe jij je teenzeer. En geen termiet, die maakt wat uit. Uh, en die zijn zo hoog, kunnen zo hoog worden. En die groeien, kunnen, kunnen enorme gebouwen worden. Een termiet leeft van een schimmel. Die schimmel kan alleen maar leven. als, daar, als die schimmel, dus binnen die termitenheuvel waar die termiet van leeft. die schimmel kan alleen maar bestaan bij 30 graden. En bij een vochtigheidspercentage wat ik even niet uit mijn hoofd weet. Dus die termiet moet er altijd voor zorgen dat die termietenheuvel. Een heuvel is waarbinnen het 30 graden is en de vochtigheid is, met een pestage, wat we even niet weten. Hoe kan die termiet dat in de woestijn? Zon, zon, zon. In de jungle. Volgens mij is het wel een tropisch beest, subtropen misschien nog. Maar hoe kan dit op zulke verschillende plaatsen? Omdat hij dan aan de ene kant wat dunnere wanden bouwt en aan de andere kant wat minder ...dunne wanden bouwt, omdat hij een vloer heeft met luchtpijpjes... ...die hij kan sluiten, die hij, die, die, die hij kan dichtdoen. Hij houdt het voor elkaar, lieve mensen, om in de woestijn... ...binnen zijn eigen omgeving het gebouw te houden op 30 graden. De centrale verwarming is uitstekend, met nog de vochtigheidsmeter daarbij. Is er één termiet die daar de basis is, die zegt van... ...pijpjes dicht, dikkere wanden, dunnere wanden, daarin grijpen? Nee, Ieder termiet doet gewoon zijn ding. Nou, hier zit het beeld van het verhaal in. Doe gewoon als termietje je ding. Weet ik veel waarom ik altijd hier sta en of ik het goed doe, maar ik doe het in de naam van de Heer. En dan is de Heer van de schepping in staat om, in goed, in goed contact met elkaar, dat jullie tegen me zeggen, dat moet je niet meer zo doen, dus dan kan ik het andere keer anders doen. En zo, zo kunnen we alsmaar in contact met elkaar, in die hele schepping, in balans, als klein termietje, lekker je ding doen. Lekker je appeltaart eten en ook lekker luis uh, weer verschonen. En ook, uh, nou ja, daar komt het concreet leven van van. Want, dat is het verhaal wat we voor kunnen leren. Jezus heeft dat zo van, die schepping waar hij van houdt, waar hij van geniet. Misschien moet je, als naar de reclame, reclame gemaakt heel veel gebruik van genieten. Hè? Van die mooie momenten, van een, van een zoen, van iets heerlijks. God geniet zo van termieten. Hij heeft het zelf gebalanceerd gemaakt. Kijk eens om je heen en geniet. En maak er gebruik van, dacht dachten architecten. Dus ze maakten: links zie je een kleine plaatje van een termietenheuvel. Naar in het midden zie je een gebouw. En daar een schematische weergave van het gebouw. En de rechterkant is het gebouw zelf. In Harare, Zimbabwe, is een gebouw gebouwd op basis van de, een termietenheuvel. Nou, ik ben altijd de getallen kwijt op een goede moment, maar in elk geval 10% minder bouwkosten. Nou, op een paar miljoen is dat toch net even, dan kon jij gelijk, zeg maar, naar. De, hè? Dat is nogal wat. Niet alleen de bouwkosten, maar ook de energiekosten zijn pittig naar beneden gegaan. Dat staat een tekstje er wel bij, kun je mee meesturen. Zijn pittig naar beneden gegaan. Puur omdat de architecten hebben gekeken, heer Jezus, hoe hebt u het bedacht? Bij de termieten. Misschien kunnen we ervan leren. Zullen we afsluiten? Lieve broers en zussen, als discipelen van Jezus Christus, wat hebben we nog veel te leren. Amen? En wat is het fantastisch dat Jezus zegt, doe lekker je termieten dingetje, want ik ben zelf termiet. Tot en met nu. Amen?